Jelle Seubering met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt de importheffingen voor Canada met 10% te verhogen. Aanleiding voor die verhoging is een reclamespotje van de Canadese provincie Ontario. In die video wordt een deel van een toespraak van oud-president Ronald Reagan gebruikt uit de jaren 80... waarin hij zich uitspreekt voor vrije handel. Trump zegt dat de uitspraken uit zijn verband zijn gerukt en noemt het spotje bedrog...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 Het onderzoek naar de bron van de besmetting in België loopt nog. Twee uur geleden is er een eind gekomen aan de zomertijd... en is de klok dus een uur teruggezet. Dat gebeurde in alle Europese landen. Door het verzetten van de klok is het ochtends eerder licht... maar ook s'avonds eerder donker. Eind maart gaat de zomertijd weer in. De overzeese gebieden van Nederland kennen geen zomertijd. Het tijdverschil met de eilanden is daarom nu weer vijf in plaats van zes uur. In de Verenigde Staten eindigt de zomertijd over een week. Max Verstappen is als vijfde geëindigd in de kwalificatie voor de Grand Prix van Mexico. Verstappen was sneller dan WK-leider Piastri, die achtte werd. Maar start ver achter Lando Norris. Die was de snelste in de kwalificatie en pakte pole position. De wedstrijd start vanavond om negen uur. Het weer vooral in het noorden zware buien met onweer. In het zuiden is het vaker droog. En het is vannacht vier tot negen graden.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 This time you fly on. This time I know no sun Can stop it slowly, but can stop it so